Kees schroot met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft invallen gedaan... bij leden van de extreemrechtse groep Old School Society, OSS. Er zijn serieuze aanwijzingen dat de organisatie aanslagen wilde plegen... op asielzoekerscentra en moskeeën. Ze zouden hebben geprobeerd aan explosieven te komen... Bij de invallen in verschillende deelstaten zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd. Volgens de politie zijn het kopstukken van OSS. De extreemrechtse groep werd een half jaar geleden opgericht... en wordt door justitie in Duitsland gezien als een terroristische organisatie. In Afghanistan hebben vier mannen de doodstraf gekregen... voor hun rol bij de moord op een vrouw in Kabul. Acht anderen moeten 16 jaar de cel in. De vrouw werd in maart door een woedende menigte met stokken doodgeslagen, in brand gestoken en daarna in een rivier gegooid. Ze zou een Koran hebben verbrand, maar dat bleek later niet te kloppen. Haar dood leidde in Afghanistan tot hevige protesten tegen geweld tegen vrouwen. De taxibranche vindt het een goed idee om de taxiregels te versoepelen. Brancheorganisatie KNV Taxi denkt dat de nieuwe regels van staatssecretaris Mansveld positief uitpakken voor de chauffeur en de klant. Mansveld wil het makkelijker maken voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen. Een taximeter is niet altijd meer verplicht en er hoeft geen examen meer te worden gedaan in vakbekwaamheid. Dat laatste is volgens KNV Taxi geen goed idee omdat het gelukszoekers zou aantrekken. PostNL heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet met 2% zien stijgen tot ruim 1 miljard euro. Maar er werd minder verdiend. De winst daalde met ruim een derde tot 34 miljoen. Volgens topvrouw Verhagen snijdt PostNL in de kosten, maar weegt dat niet op tegen de daling van de hoeveelheid post. Wel worden steeds meer pakketten bezorgd. Het weer eerst droog en zonnig, maar later enkele buien met kans op onweer en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt ongeveer 15 graden.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 For so never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, tears, sadness was all we shared. We were scared. This affair we lead, I love and.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 anymore, the only thing I feel is pain, cause by absence of you, suspense controlling my mind.